Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In een woning in de Rotterdamse wijk Hillegersberg is gisteravond een baby overleden. De politie heeft een verdachte aangehouden. Wat zijn of haar relatie is met de baby is onbekend. Rond acht uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. Die hebben nog vergeefs geprobeerd het kindje te reanimeren. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. De forensische opsporing was tot diep in de nacht in de woning bezig. Er komt voorlopig geen asielzoekerscentrum in Berlikum in Noord-Brabant. Na felle protesten heeft de gemeenteraad besloten de plannen daarvoor stop te zetten. Een meerderheid concludeert dat er geen draagvlak is voor een groot AZC... en dat er geen middelen zijn om meerdere kleine locaties te realiseren. Vorige week demonstreerden zo'n 300 mensen bij het gemeentehuis in sint michielsgestel Dat werd bekogeld met eieren en rookvakkels. Ook werd er zwaar vuurwerk afgestoken. De coalitiepartij GroenLinks-PVDA zegt in principe voor asielopvang in de gemeente te zijn, maar vindt het, gezien de onrust, niet verantwoord om de plannen door te zetten. De Amerikaanse radiozender Radio Free Europe lijkt voorlopig gered. De zender heeft van de Amerikaanse mediaautoriteit bericht gekregen dat de subsidie toch doorgaat. Eerder deze maand gaf president Trump opdracht de subsidie stop te zetten, maar de rechter bepaalde dat dat niet kan als het gaat om een subsidie die is goedgekeurd door het parlement. Radio Free Europe is gevestigd in Tsjechië en maakt programma's voor inwoners van landen zonder vrije pers, zoals Rusland. De EU en Europese landen hadden al gezegd dat ze de zender wilden helpen als de Amerikaanse subsidie stopt. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 0 en 4 graden. Langs de kust kan het mistig worden. Daar begint de dag grijs. Elders schijnt de zon, maar smiddags raakt het weer bewolkt, gevolgd door regen. Het wordt 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. That classic sensation Sentimental confusion Used to say I like Chappelle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 Het niet zo'n pijn, als toen ik een origineel nog had. Het gouden goud maar klein. Dit hart, ik heb het pas zo. een tweede hand. een tweede hand. Je blijft geen gouden koek. Ook al had je wel de kans. Want dit is mijn hart, een houten hart. De tweede voor Voorste hebben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 me Thank you.